Al net schut met het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk wordt opnieuw gedemonstreerd... na het steekincident in Southport waarbij een jongen van 17 drie jonge meisjes doodstak... en acht andere kinderen en twee volwassenen verwonden. Volgens Britse media zijn er dit weekend zo'n 30 protestacties... in verschillende steden... en zijn die voornamelijk georganiseerd door rechtse activisten. Vietnam heeft een nieuwe leider. To Lam is benoemd tot secretaris-generaal van de communistische partij. Dat maakt hem de machtigste man van het land. Hij volgt Nguyen Phu Chong op, die twee weken geleden overleed. To Lam zegt niet van plan te zijn het buitenlandse beleid te veranderen. Onlangs ontving hij de Russische president Poetin... en toen ondertekenden beide leiders een reeks overeenkomsten over samenwerking. To Lam was al president van het land. Het is onduidelijk of hij dat ook blijft. Israël zegt een prominent Hezbollah-lid te hebben gedood. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval in het zuiden van Libanon. Ali Abd Ali was volgens Israël betrokken bij verschillende terreuracties. Opnieuw medailles voor Nederland vandaag. Windsurfer Luc van Op Zeeland heeft in Marseille de bronzen medaille gepakt in de finale van het windfoilen. Vanochtend was er ook al medaillesucces bij de roeiers. Caroline Florijn won goud in de finale in de skif. De roeiers van de Holland 8 pakten Olympisch Zilver en even later voorover de skiffer Simon van Dorp het brons. Nederland staat nu op de negende plek in de medaillespiegel met in totaal 13 medailles. Het weer, lokaal een bui, op andere plaatsen wat zon. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond in het noordoosten nog af en toe een bui, mogelijk met onweer. Het komt dan af naar 14 tot 17 graden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu, Entertainment for You Elke morgen om negen uur Dan loopt ze weer voorbij Iedere keer, ja telkens weer dan lacht u weer na. Ja. Yeah. Yeah. Kratko, a ti kraj mene prođeš, Tko luba traži, tu je na plaži Pa što mi, mi ne dođeš Te usne tvoje, čudo su moje Za sebe ne znam više Hitno da znak, mahajmo u mrak Na ljubav mi miriše Ti si meni početak I kraj sunca sjaj Chatori masline U glavi ludilo ludi, nivom ie Da te yuri pomalo Ma shtani ralisni ne normalno Chatori masline Ma samo minus tokom dana nie Za da sils stoimno Sebe ne znam više, hitno daj znak, mahajmo u mrak, na juba se mi riše, u tisuću boja ljubav je moja srce za tebe diše, i jednog dana, neka onama pjesma, se napis, ti si meni početak i kraj sun zasjajmas.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 Zandvoort 106,9 hey!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 Maar te goed, fout, duur Ze zwaakten steeds naar. Meer.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 is toch niet zo wie Of hoor je liever een Engelse plaat yes Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl dan niet. Zoals ik naar je kijkt, dat jij dat niet ziet. Luister maar eens naar dat ene lied Geloof me nou maar, die man is verliefd. Hij is verliefd, dat merk je toch wel. Hij loopt op wolken, praat in zichzelf, zo vrolijk en open, zo was hij toch nooit. Die man is verlief, nou dat is toch mooi. En in het donker, als hij dronken wordt, dan zoekt hij jou meteen. Slaat Smart App en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Hey, Fred hij hey. draai Kom, nog eens een jou. plaatje. Kom jij naar mij? Kom ik naar jou? I sit entertainment for you by ZFM Zantwoord. Are you paraplu? On this night of a thousand stars, let me take you to the heaven's door. Those twinkling lights, we shall love to eternity. Only this night, in a million nights, fly away with me. I never dreamed that a kiss could be as sweet as this, but now I wasn't dead. Radio 106.9 FM oh yeah. Een zomeravond, waarop het zal gebeuren Legen we samen, achter gesloten deuren Vol van verlangen, Om van al mijn kleren Ben ik bevangen Ik niemand tegen. Wil jij wat drinken? Of slaan we dat maar over? Het lijkt me beter.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 Daarvan lig ik te dromen Eén zomeravond met jou Zou het nog zover komen Eén zomeravond met jou Dat Entertainment voor you. Meer dan radio. De dagen worden langer. De klok gaat weer vooruit.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 14 dagen, zonder veel gezin. Het wordt is zonder, en dan ga ik even lekker uit mijn bol. En ik denk van lang leven de lo. Ik hoop niet steeds naar Spanje, het land met zich alleen. Ik wil ook best in Holland, als zand wordt aan de zee. Zolang voor mij de zon kan ik het leven aan. Ik krijg al meer de kriebels, dus ik laat me lekker gaan. Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol. Liggen zonder een terrasje en ik maak de grote lol. Nee, voor mij even geen sleur. Veertien dagen zonder belge Het wordt weer zomer, en dan ga ik even lekker uit de bol. En ik denk kan lang denken de lol. Het wordt weer zonnig en dan ga ik even lekker uit de bol. Negen zonden, een terrasje en ik maak de grote lol. Nee, voor mij even geen sleut. Die dagen zonder te gezellig. Het wordt gezonder, en dan ga ik even lekker aan de bol. En ik denk gewoon even de woop. Wat is het weer gezellig, hè? Vret hij. See, met entertainment voor jou. Ik wil jou vertellen wat ik voel. Liefde lachten namen verloren door jouw ogen en je lach. Niet te beschrijven wat ik zag. Zo van dat kan mij nooit overkomen. Je lacht, je leeft, je danst en voelt je fijn.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 alles, alles, alles Oh jij bent mijn alles Kom bij me Dit mag nooit meer verdwijnen Alleen een blik van jou Nee jij hoeft mij eens uit te leggen Alles door die ene nacht Waar ik dit nooit had verwacht Dit voelt echt zo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 En mijn alles Oh, my Blijven, Blijven zitten alsjeblieft. Ja, maar dat we doen. Een radiostation radio Welkom bij jouw nummer één ZFM Zandvoort met Entertainment for You Ik dacht dat ik je kende Maar ik had jou snel door En ik trapte steeds meer jouw lucht En in al jouw mooie woorden Maar het boek dat sla ik dicht Met je gelicht in mijn gezicht ik heb je spelletjes wel door, maar heb het achter me gelaten. Want je loog en bedroog, ik laat je nu los. En ga weer verder leven. Al wat je deed, deed het mij. jouw ik was enkel schijn, alsof je niet zo gaat. Want je loog en bedroog, ik laat je nu los. En ga weer verder leven. Begonde, iets nee, niets was mij te veel En ik dacht dus steeds weer je leugens Nu laat jij niks van me heen. Want je loog en bedroog, ik laat je nu los En ga weer verder leven Al wat je deed, deed het mij.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 Zandvoort 106.9 DAB+ 6A Of trouble in life. Trouble you better listen to me. Get up off your knees, cause only the storm. Verveel staarde ik voor me uit. Terwijl ik haar zag dansen, deed nonchalant, maar oh wat was ze fijn. Haar lieve lach, haar zachte huid. Ik zag vandaan mijn kans en ik wilde heel de avond bij haar zijn. Jou, jou, jouw, blijf je kussen. Maar aan jouw lippen krijg ik nooit genoeg. en ondertussen, blijf ik je kussen Een kusje hier, een kusje daar, wijs me waar je zegt het maar Mijn lieve stad, geloof ik ben nog lang niet met jou klaar Een kusje hier, een kusje daar, wijs me waar je zegt het maar Zo te raken, en er was sowieso geen weg meer terug. Nu is de tijd dat ik probeer, met aardzende lakens. Ze maken me gek wanneer ze mij weer kust. Jou, jou, jou, blijf je kussen. Blijf ik je kussen Een kusje hier, een kusje daar Wijs me waar je zegt het maar Mijn lieve schat geloof ik ben nog lang niet met jou klaar Een kusje hier, een kusje daar Wijs me waar je zegt het maar ik kan heel de nacht met jou Entertainment for you. Je zou vanavond komen, ik heb echt over jou gewacht. Ik zat voor niets te dromen, dat jij hier zou zijn vannacht. Maar jij liet mij hier zitten, de tele van stil. Nu moet je toch eens zeggen, wat je nu nog met me wilt.